...we gaan nog een stukje verder... totdat we... Eh, ...deze ooit afmaken... ...dat is nog... Eh, ...zo half... ...een klein, klein stukje... Eh, ...hier in de pauze was het een vraag... ...van... Eh, ...hoe kunnen dan die... Eh, laten we zeggen... ...traditionele... ...ook Arabisch... Of das, ...die dus de... zoger wel... ...moeten wel geleerd hebben... Ja, ...of in ieder geval... Kijk is een, een heldere taal wat er hier, hier staat. Uh, hoe kunnen ze dat na dat gelezen te hebben, ja geleerd te hebben, hoe kunnen ze dat niet aanvaarden? Ja, dat is toch een En zij interessant is dat, dat deze commentaar, dit commentaar, Hassoulam is absoluut aanvaard, voor 100 aanvaard. Ook let op, interessant is dat dit commentaar wordt gezien als een heilige heilig commentaar van Haslam. Dus. en ook zij hadden een predicaat aan hem gegeven aan uh, Joodse Ashlag van uh, een heilige, ja de heilige heilige Joodse Alle predikaten van van heilige heilige kabbalist uh, en hij is ...voor 100% aanvaard door het hele, ja, het hele volk Israël... ...door de toppers, door de, al die rabbies... ...als, als um, iemand die uh, schreef dingen door de Heilige Geest. Dat het aan hem dat gegeven was om het commentaar bij te, le te, te, te geven. Hoe kunnen ze dan... dan uh, ontkennen of dat soort of dingen niet inzien en daardoor um, uh, anders tegen de, ding, tegen de dingen in uh, aankeken. Ander, aankeken. aankeken tegen de dingen, Dan. en dat is ook onbegrijpelijk want de zorg is voor hen is het is uh, absoluut helig, voor het hele volk en ook uh, ik had jullie verteld dat wanneer men al geen wetten heeft of geen wet in een bepaalde toestand, in bepaalde uh, situatie bijvoorbeeld, geen oplossing kan vinden door gewone wetten zoals men dat kent, traditioneel, dat men geen uh, oplossing kan vinden voor een bepaald probleem, dan zoekt men dat in de zoger. Ik weet niet wie kan van hen dan zoeken, wat zoeken zij daar in de zoger. In de zoger, iets zoeken, moet je natuurlijk, iemand moet een kabbalist zijn. En iemand moet eh, absoluut toegewijd zijn aan kabbala. En, eh. Maar goed, zo staat het met de zoger, dat het is het hoogste, het hoogste autoriteit. Ja? Of de hoogste autoriteit, de zoger. Dus, nou, we leren hier in de zoger wat we leren nieuw. Dus dat betekent dat alles wat er gebeurde met dat volk Israël, gebeurde dat alleen om het om best, best wil van, van Israël zelf. En we weten hoe dat in elkaar is. Bestaat dan nog dan het probleem, nee op, bestaat dan nog een probleem dan... Um, Erg belangrijk wat ik nu probeer te zeggen, want overal spreken ze van antisemitisme. Overal spreken ze, over Joodse en Joodse kringen. Overal, in alles. Kijk, we proberen nou openen, in de kranten, en de Joodse kranten, en antisemitisme, antisemitisme, alles is antisemitisme. Als iemand iets zegt, dan is altijd altijd antisemitisme. Altijd hebben ze zo'n cachet, zo'n erg makkelijk, A stempel stempelen ze dat af als, als antisemitisme. Ik vraag je nu af, nadat wat hebben nu een stukje geleerd hier het antisemitisme, dat door Joden wordt gezien als antisemitisme. In het kader van wat we leren in de zorg. Is dat, wat zal het jou zeggen, antisemitisme? dan betekent ook hier, dat het ook hier als men, uh, op welke manier als men dan ergens haat heeft, voor Joden, betekent ook dat, dat het bij diegene die uit zijn, uh, zo'n ja, houding heeft van het antisemitisme. Dat betekent dat bij hem werd het ook, ingefluisterd door, op een of andere manier, dat het alles, dat het ook dat komt van de hogere hand, ja of niet? Als je zegt, nee, dat is niet zo, dan is dat een dubbele moraal. Ja of niet? Begrijp je? Als je dat anders... Kijk, mijn vrienden, wij zitten hier niet om om uh, een mooi iets, ja, een mooie schoonheid te krijgen. We zitten hier om waarheid te leren. Om waarheid, niets anders dan waarheid. Yeshua ook was de waarheid. En Yeshua zei, ik ben de weg, de waarheid in de liefde. En wij hebben we altijd begonnen, We herinneren nog vanaf het begin toen wij nog geen woord over Yeshua hadden gesproken. Altijd hebben we gezocht. Naar de waarheid. Niet naar religie, niet naar mooie, mooie uh, verhalen, allerlei bekledingen, allerlei fijne woorden die dan allemaal. Maar alleen maar de waarheid. Of dat mooi is, of dat pijn doet of, of geen pijn doet. Wij streven naar de waarheid. Dat is de Kabbalah wie Kabbala geen waarheid wil, die zit op in andere gezelschappen, begrepen die, is, uh, die zoekt het ergens anders, dan is gezellig en niet, maar hier is het, de waarheid kan niet anders. Dus wat betekent dat? Dat betekent dan ook, impliceert nu, uh, dat ook alle uitingen van, natuurlijk, dit, als men zegt over het antisemitisme, dan bedoel ik natuurlijk niet, dat in, in de kranten iets komt, uit, en, en, en dan staat er bijvoorbeeld een swastika, en alle, in de kranten, dat soort dingen, maar waarom dan is het, soms is het, ook dat wordt uh, opgezet, speciaal bijvoorbeeld, dat kan uh, aanstekingen zijn voor geweld, en allerlei andere dingen, maar in de, eigenlijk, het eigenlijk is het zo dat ook dat is het en ook dat komt eigenlijk... alle vormen van het antisemitisme... betekent dat men... dat het komt door... door deze... door het ervaren... van... deze uh, buffer. Dat men ziet... boven zichzelf de buffer... van... kopper, kopper buffer. Redelijk, boven zichzelf. Men kan uit de hemel niet putten... Uh, chassadim, Chesed, chassadim is, is de eigenschap wat, wat echt Israël moet het brengen in deze wereld, duidelijk, de ware chassadim, niet een komedie van een chassadim, maar de ware chassadim komt, komt van het volk Israël, duidelijk, die lichtere kilim zijn, en als iemand dat niet aanvaart, niet, uh, niet aanvaart, niet, uh, kan het niet ontvangen van boven, dan heeft die haat tegen Israël. Duidelijk. En daarom, dat is dan, dat we noemt het antisemitisme. Dus, wij weten nu wat het is, en we weten nu dus ook dat ook dat is wanneer die uitingen komen, dat wij moeten innerlijk weten, dat we innerlijk dat rechtvaardigen. Iedereen begrijpt dat wat ik zeg? Niet dat ik zeg aan jullie... dat je okay, ergens in de krant zit... of iemand dat doet of zo. In deze wereld moeten ze wel... dat natuurlijk daarmee... Uh, hoe zeggen, zich bezighouden van... ja eh, mag niet, antisemitisme... dat is een an aanzetten voor dat... kwaad, haat aanzetten. Natuurlijk moeten ze hier... Uh, wel uh, proberen op allerlei manieren... te doen dat dit geen... Uh, geen uh, haat... Uh, hoe zeg dat... Zijn. Dat is natuurlijk, dat zeg ik niet dat het, dat het, dat het, dat het, dat het niet, niet oké okay is. Maar wij, ieder van jullie moet het wel in je hart moeten weten dat als het komt zoiets, dan ook dat komt ten behoeve van Israël. Om, dat, om daardoor, daarmee ook door de haat dat in de hart van een mens komt ten opzichte van Israël. Ook dat is een koen. Voor Israël ook dat brengt dan ten dienst om Israël dichter te brengen tot hun vader in de hemel. En als je dat weet en als je daarmee akkoord gaat en als je steeds dat rechtvaardigt, dan zal je dan ook alles rechtvaardigen binnen jezelf. Ook bij jou, wanneer antisemitisme bedoel ik niet alleen van buiten, alleen vertel ik over dingen van buiten, maar bedoel ik nog een keer binnen je, binnen jezelf. Ja, als bij jou binnen jezelf van onder de Tabor. hoor je dan of gevoel kreeg je dat de volkeren der wereld binnen onder jou eh, onder de taboer die gaan uh, antisemitische uh, houdingen aannemen ten opzichte van jou Israël boven de geze, dan moet het voor jou ook een soort een soort zijn uh, zijn een soort uh, teken zijn. Dat, dat jij te kort schiet... als Israël jou boven Geze... boven de taboor... te kort schiet... in het geven naar onder de taboor... en genoeg... Ghassadim, en dan binnen de Gessadim ook natuurlijk... Ver, uh, zit ook een, een stukje gogma. Duidelijk. Daar gaat het om dus. Bij ons... wat dus, wij leren is niet het algemeen aspect... interesseert ons niet... laat zij dan zich bij zich houden met maatschappelijke vraagstukken of zo, of, of eh, dialoog tussen die en die en die, dus onder eh, culturele, multiculturele dialoog, dat interesseert ons niet, het is niet onze taak, maar multi, multi, multiculturele dialogen zijn, vinden plaats, waar? Binnen jezelf. Al die dingen moet je binnen jezelf, alle volkeren zitten in jou. En uh, Israël en anti-semit anti alles zit in een mens. Ja of niet? En Duitser en alles zit in een mens. Als je dat ziet, alles dat alles in jou is, dan moet je daarmee, wel, dan heb je alles in jezelf en uh, dan kan je daarmee aan de hangen. Ja of niet? Ja, of niet? Nou, dat is wat uh, we leren hier. Dat is geweldig wat ons de Zoger ons uh, de waarheid gewoon zegt. En nou, kijk. En hmm? maar, maar zie je wel dat... Kijk nou, maar zie je wel... Maar kijk nou, maar kijk nou nu komen we weer terug naar wat het was in dat, de, de, de ster van David en swastika. Ik herinner me nog in, in de 43ste les, Zogerles? Precies hetzelfde leren we hier, wat we hebben nu net, net gesproken. Dus, wat betekent dat? De zoger wordt gewasgegeven gegeven in de derde eeuw van, uh, van deze jaartelling. Ja? Iedereen kon het, het aanvaarden, maar ze waren het niet waard. Maar waarom hadden zij dan vanaf die tijd de zoger geleerd, zouden zij, hadden ze van, ja, van die tijd de zoger hebben geleerd, Zouden zij, zouden zij zien wat de zoger zegt, zouden zij ook, en dat ter harte zouden nemen, zouden wij ooit een holocaust hebben meegemaakt? Nooit, duidelijk. Het is erg bijzonder belangrijk om dat, te, om dat in te zien. Daarom ook na deze oorlog was het een geweldige bloei, geweldige uh, vooruitgang verder. Tikkun uh, was het. Dus wij nog steeds tot deze tijd uh, plukken we nog kik, de tikkun van de offerande die gebracht werd door Hashem. Hashem heeft uh, ten overgebracht het ook zijn volk, 6 miljoen. Omwille van de duidelijk, Dus ook nieuw, maar het kan ook niet altijd blijven. Dus de tycoon, oké. Okay. Alles heeft een maat. Begrijp je? Alles heeft een maat. Dus ook de tycoon, het leid, de verliezen, et cetera, die in de oorlog uh, plaatsgehad hadden. Dat daar tegenover staat het goede. Wat... Als gevolg is van die, van dat, ja, van de oorlog, et cetera, et cetera. Oké, okay. dan, na de oorlog kwam een geweldige opbloei, ja, van alles, economie, cultuur, alles. Dat kan ook niet altijd blijven duren. Dan komt er weer een moment, waarbij de verdiensten van, ja, of het waren de offerandes, die in de oorlog plaatsvonden, dat die opraken. Dan moet belangrijk is dat men wel rekenschap daarmee houdt en dat het op een andere manier weer tekort kan ontstaan, want zolang so lang men Jeshua niet aanvaard, blijft gevaar bestaan voor de swastika. Op een andere manier hoeft niet meer fascisme op deze manier zoals het was in de oorlog. Maar zolang men Yeshua met hand en voeten, met hart en nieren niet aanvaardt, blijft de swastika bestaan en die loert alleen op het moment om aan te slaan, om in te grepen. Dus dat is wat de zoger ons de boodschap van de zoger. Die Hij ons brengt en de eerste die eraan moeten gehoor geven, dat is het volk Israël. Nou, vraag maar iemand die van hen die grote koppen hebben, vraag maar van iemand van hen die de zoger hebben geleerd. Ja, ze kennen wel bepaalde dingen natuurlijk uit de zoger, maar ze kennen de zoger niet hebben zij laat staan, Hassulam, laat staan het commentaar van Hassulam. Ja, ik had u verteld. Ik had de hele wereld doorgereisd en ik overal wilde ik zo leren. Met Dus, Want zonder so Hassulam is er, hoe kan je dat iets leren? Of uh, überhaupt met iemand leren? Ik vond niemand. In Amsterdam kwam ik bij de hoofd, bij de bij de, de, de, de, de grootste rabbi hier was het in Amsterdam eigenlijk dus was een echte uh, wijze wijze man, bedoel uh, in de Torah en alles, daar heb ik hem gevraagd leer mij leer zo hij wilde betalen daarvoor, mijn spaargeld ik was bereid om al mijn spaargeld uh, daarvoor te, stap voor stap te geven, af te geven, om dat te leren. Want dat. voor mij, het leven was niet meer. Uh, had geen zin meer. Want ik wist wel dat daarin, moest ik daarin, uh, zou ik uh, leven ontvangen. Hij zei: Nee, ik ken het niet. De anderen hebben gezegd: Nee, ik kan je niet geven. Nee, ik ken het niet. Nergens in Amerika, naar de grote Arabisch ben ik geweest. Nee. Of ze zeggen, nou, we gaan gewoon lezen dat boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe, boe maar zonder iets, te, zonder iets. Te. Terwijl hier staat het antwoord, hier staat het, de waarheid zelf die spreekt. En dat is belangrijk, dat we het, dat we het daarmee gewoon ons bezighouden, dat we begrijpen wat de zoger eigenlijk is. En daarbij komt het onze Brit Gadascha, dat we begrijpen dat... Zonder Brith zonder Yeshua, ook de, de zoger is dicht. Waarom uh, kunnen zij De zoger niet leren? Omdat zonder Yeshua kan men ook niet, kan men ook niet uh, licht ontvangen voor, voor De zoger. Want voor De zoger heb je nodig Neshama. Het licht Neshama. Ja, of niet? Voor de Torah is het alleen maar twee lichten nodig: ja, nefesh en Roog. Man Moshe is dat, nevens een rook, heel lichte klim. Geef, doe maar zo een beetje zo, een beetje weet beetje dat. Maar voor, om zo te leren, heb je de neshama, En de neshama is al die kracht, waar de waarheid zit, waar ook de klipot al hekel aan hebben. Ze vluchten van de neshama. De neshama is de waarheid ziel. En daarom, daarom uh, al die bijvoorbeeld orthodoxen, bedoel ik uh, in allerlei religieën, daarom heb je hun oogjes in wazig, wazige oogjes, waarom? Ze hebben alleen maar iets van nefes en een beetje van roog ontvangen, maar neshama doet de ogen open. Wie leert de Kabbalah die heeft de ogen open? Eigenlijk waarom? Je ontvangt neshama, je ontvangt de heilige ziel, de, de ziel begint pas echt neshama, dat is de ziel. Ja. Nisha ma niet alleen roege en roege en nefs. En twee de regel twee de rechterkolom? Waar zijn nu? Kunnen we dat doen? deri abid bahail, shmaia v'ida'yari ara. En waar zijn nu? En dat wil zeggen, zoals het geschreven staat, ook in onze uh, oh, in onze O En naar zijn wil, dus naar de wil van Hashem, doet hey, uh, hij hey, de krachten in de hemel. En voor hen, da jare, en maakte hij de krachten in de hemel en de bewoners van de aarde. De Hainu. Deze kadele havienu, leimonash leimal, ize kot lekabel, kol hasi davez, besoda katuf, zach zeker has monatole bet Israel, ze rau kol searets, et je schoot elokeinu. zeifen nish hazelem kmoshe katuf. Hase havet ad het gazeret even acht die lobe jadin omacht le azelma. Al ragloi negen die Parzala ve chasfa Venasa We nasa hamon ruha ve atar tin lo ishtachach leon. We avna di machat le zalma elf avet Lator. Rav, umbaat, kol ara. De that dat wil zeggen, vier. Kedele hawijeinu, let op wat hij zegt ons. Dat om ons te brengen, zie dat ons, om ons, om ons, om Israël te brengen, leemonas lima, tot het volmaakte geloof, le lekabel, koolhuis dee, om Waardig te worden om alle uh, chasdav, om alle geesten, om alle genaden van Hashem te ontvangen. Vijf. Basoda Katuf, zoals geschreven staat. In de Psalm van David, Zach Zecher Hasdo, uh, Zecher voor het uh, in herinnering te brengen van zijn gezet van zijn genade van Hashem, en zijn geloof, aan het huis van Israël. Dat zal dus Hashem doen, hij zal herinneren zich, beter te zeggen, dat hij, hij herinnert zich, hij zal zich herinneren, zijn gezet en het geloof, vertrouwen, zijn toezegging aan het de huis van Israël, Hashem zal het zal doen. zes en dan zullen Ra'u searets dan zullen de alle uithoeken van de aarde zullen zien Jeshua Elokeinu, de de reading van onze Elokim. En Jeshua Elokein Elohim dat, hoe staat het geschreven? Jeshua Elokeinu. De reading van onze Elohim. En wie is de reading van, van onze Elohim? Yeshua. Yeshua is de reading van... zelfs in de Torah staat het al geschreven. Al is dat geschreven over de reading dat is dan Yeshua. Yeshua zal brengen Hashem Elohim. Lokim wie is Elohim? Wie is onze Elohim? Dat is Abba en Ima, ja, yeah, Bina. En die zal brengen, Yeshua, die ye zal brengen de reding, en dat is dan de ketter van de zeeran, in de hogere die brengt de lagere Al wanneer het alles klaar zal zijn, dan komt het jesua, uh, de reding, of the Yeshua onze Yeshua de, de masier van onze, van de Elohim. We hadden jesbara zelen, en daar, en dan zal de zelen, dat deel van Nebukadnezar zal gebroken uh, worden. Ik ken zijn naam niet in het, kan niet opkomen op, op, op zijn naam in het, de Persische, Persische Persisch uh, koning, de grote koning, Nebukadnezar, Nebukadnezar is een. Ja, maar in het, ik weet niet hoe het in het Nederlands precies is. Maar goed, dat jullie jullie begrijpen wie dat is. Nebu- Nebu- Ja, Nebukadnezar. Zo is het. Dichterbij, Nebukadnezar is it in het in het Nederlands. Maar in het, in het, dat jullie dat um, verband leggen daarmee. Hij had zo'n beeld van, dat, van die vier koninkrijken, en dan zal dat deze, zijn beeld zal gebroken worden. Want zijn beeld komt door het tekort, duidelijk tekort aan het licht. Aan het licht van wat Israël niet kan aantrekken. Uh, naar beneden. Daardoor bij de volkeren der wereld, die represent uh, waar dus de Neb Nebuchadnezzar uh, representant is, dus hij had het gezien, dus de grootste machthebber was hij. Dan had hij zo'n beeld opgebouwd, de kracht van hem, maar door uh, aan het einde van de rit zal Hashem laten zien zijn geest zijn genade aan. Israël, aan het huis van Israël, dat is de vier stadie van Israël, en daardoor zal de hele wereld alle uithoeken van de aarde, betekent, van de, tot de Malchut zelf, tot en met de Malchut, zal alles, zal zien, zien wat betekent zien, Chokma zal ontvangen, uh, in de vorm van Yeshua de Elokeen, van Yeshua uh, de redding van onze Elokeen. En dan zal en dan zal de, dat beeld van, de, van deze Persische koning zal gebroken worden, verbrand zal worden, zoals geschreven staat. En hij citeert weer de woorden van Daniel die geschreven zijn in een zeer speciale, spe, speciale Aramees van uh, van zeer uh, speciale Aramees wat, uh, wat toch wel een beetje anders is, maar een geweldig ook. Ha, ze dat het visioen, uh, die was, uh, uh, Havad had, die, die zijn visioen was, of zal zijn, tot, um, tot dat een steen, Yid Gazere, tot dat een steen zal uitgesneden worden, oftewel. Uitgehouden worden. Negen. Die paar de steen. Nee, de, de steen zal. Die acht. De, vanaf het tweede woord. Die lobe ja, die, Welk steen is niet in hun handen? Dus ze hebben geen macht over dat steen. Dat steen. Uh, de volkeren der wereld. Omagat let Salma. En met dat. Met dat steen. Dat steen zal dan uh, slaan tegen. Tegen de tzalma, tegen dat beeld. Al-Raglawi op, ah, op zijn voeten, tegen zijn voeten. Die van ijzer zijn, regel 9. we gaspen tegen zijn voeten die van benen, die van ijzer en van lijm zijn enzovoort. Venasa, Hamon en dus nog steeds uh, uh, verder gaat die uh, Daniel wennas hemon roege en dan zal opstegen veel roog, oh hij zal opstegen. We kolen later en al dat, al deze, al de hele plaats zal eh, niets zal niets ervan overblijven. We avne die maakt met salma en die steen die die, die het beeld zal uh, Vernietigen. het lator zal veranderen, zal worden tot een uh, berg, tot, of tot een toren, een grote toren die vol is. daarmee zal de hele, hele aarde gevuld worden. Aarde is, ma is maar goed. Kijk nou welke profetie had deze grote uh, profeten, die. Danie. En natuurlijk dat hij bedoelde, dat, de, dat steen bedoelde zij natuurlijk de kracht van de Gmartikun, van het, uh, het licht uh, Yechida, maar dat is natuurlijk te maken heeft in de mensheid uh, ten aanzien van de zielen, hij heeft het absoluut uh, vertaald zich als de kracht van Yeshua bij zijn tweede, tweede verschijning. 12. Ki haimuna hakdusha nikret even. De lo bejadin. Wachersche zachar, chazdove munato, hinei az fertin nizara, -gzar, haj even de lo bejadin. Omachat al veiftien raglahi. Kraaglaagje, we hul je vanaf adrei kain, kait, we nasam, we nasam, zesti naar ruich, weinam, mekomam, im. Kijk hij let op wat hij ons nu vertelt. Wie dat stein? Kijk, hij noemt, de zogar noemt de naam Yeshua niet, zie dat? Uh, maar suggereer daarop, maar kijk nou de taal van de zogger heeft en is, een, is, een, is de taal is niet in de taal van de Brit Gadasha alles is, heeft zijn eigen, ja, eigen, eigen niveau dus op het niveau van uh, Tiferet is dat is de taal van de zogger ki hai monahak dusha let op, want het het geloof heet even dat is wat betekent even. Dat betekent, betekent of heet steen. Even is steen. Steen, de loo bejadin steen dat niet in hun handen is, en niet in de handen van de klipot, ja, of van de volgeren der wereld. Dus de wens om te geven, de pure wens om te geven, de steen. Daarom heet het steen niet het licht. Het is wel van de kant van de schepping, is het net als steen. Of dat betekent. Het is een kli. Waar haar, Shazachar, en nadat het zal. nadat uh, het uh, zal tot vervulling for, komen. wat geschreven staat in de psalm. Shazachar <laughs> gaat door, dat zeker gaat door. dat hij, Hashem, zal zich in herinnering brengen. zijn geest. en zijn geloof, enzovoort. Ja, ten opzichte van het het huis Israël, nee, als dan, zie hier, dan, dan wordt dat steen, dit steen wordt dan uitgesneden, uh, welke steen is niet, de steen die niet in hun handen is, niet in de handen van de klipot? hoe mag het leed Salma. en die zal slaan, de, dat beeld eh uh, uh, op zijn benen, tegen zijn benen, benen, juist omdat maar goed daar zit, zit de daar zit het uh, uh, dat um, even herinner je nog, dat hart dat is daar, moeten de correcties plaatsvinden in de laatste laatste loodjes gelegd worden. We goelen enzovoort, we na zaken, hoor, en dat die is geworden, die zal worden tot uh, ook de woorden van hem uh, van de, en dan zal het uh, moeilijk om hier dat goed uh, kwalitatief goed te, te vertalen en het zal dan uh, wazig zijn lelijk wazig zijn pink, pik pink, pink, donker uh, van bevuiling zal het zijn zo kan je dat kwalitatief dat vertalen. Wanneer je van de vergane hitte, kan je het ook zo. De hitte, die vergaat, die, uh, en de hitte dat is, is natuurlijk de clipot. wena samen de, we� de rook, en de roeg de wind zal het zal hen zal het uh, doen opstegen, oppakken, en die zijn er niet meer. Ja, de clipoot. we no komen I, I, I, I, I aan, uh, en men zal niet weten de plaats waar zij zijn, waar die gebleven zijn. Dus duidelijk, dat is wanneer de, de werelden, uh, wanneer de acilloot zal afdalen herinner je nog, naar de tot de Malchut van de Asiya, wanneer de voeten van de Mashiev zullen komen op, het, op de olijfbergen. Dat is the, waar het over gaat. Waar ook Olaf zei: Jarez zegt Yeshua te en dan zullen alle eidhoeken van, van het land, van de aarde, Aarez is Malchut, dus alle eidhoeken van de Malchut eigenlijk zullen uh, zien Yeshua te de Yeshua van onze Elohim, dus Yeshua die wij, dus äh, die aan ons onthuld werd. Bahai avna de 18e Torah, die kol ara die we hebben, die we hebben, die we hebben, die we hebben, die rechterkolom, de regel 17 na de punt, waar hij avna en dat steen, 18. naast tale toren, is, zal worden tot een berg, tot een toren, kan je ook zeggen, een grote toren, die, die vol van alles is, welke toren zal de hele aarde zal uh, vullen, aarde is nog een keer, het is uh, mal goed, dus helemaal goed zal gevuld worden om le aards, en dan zal opgaan, zal in vervulling komen, wat geschreven staat in de profeet Yeshayahu, Jesajas yes, 11 yes, yes, yes, yes, yes, yes, uh, staat geschreven, en dan zal in vervulling komen om le jah uh, en de aarde zal vol zijn van Kennis van Hashem, Kemaim Leyam, zullen zijn als wateren bij, uh, voor de zee, die bedekken, die bedekkenden zijn. Die bedekken, so, dus wateren die bedekken, die in de zee uh, komen en die dan vullen de zeeën.